Voor de Filipijnen en Indonesië is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Na een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Volgens de eerste berichten zijn wegen en bruggen in de Filipijnen door de beving verwoest. Of er doden of gewonden zijn is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen berichten over een tsunami. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, wel hier en daar wat mist. In het binnenland koelt het af tot 7 graden aan zee 12. Mooi gedroog en bewolkt, maar ook zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig, wel iets warmer. Dit... Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files voor de Randstad van 5 km en langer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Den en Bunschoten 6 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Nieuwegein Zuid 5 kilometer door een gekantelde auto. Daar is nog één rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Utrecht en Breda. Dan de Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 km door een ongeluk. Ring A10 of Koenplein richting Volendam voor Zeeburg 12. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 6 en de N 15 Rosenburg richting de Maasvlakte is tussen Rosenburg en de afrit Brille dicht door auto met caravan. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm hmm. sorry. I can't. I can't have. Tobi denkt dat hij piet eet. Maar goed. Jordan um, scouting voor girls met Summertime in the city. En net de climax van Usher. Ja. Dat is toch wel even lekker hè. Lekker binnenkomen. Of vind je niet? lekker. Ik voel me perfect nu. Want? Want ik heb geen idee. Zeg, zeg even iets zinnigs. Hoi. <laughs> Hoe gaat het? Zinnig genoeg? Nee. Niet? Nee. Wat hebben we vandaag voor uitzending, Toby? Dat weet je toch wel? We hebben een, ja, een beetje een voetbalgerelateerde uitzending. Want vandaag is het de eerste, laatste dag van de transfermarkt. En laten we nou net iets heel groots binnenkomen. Uh, Ryan Babel ja, heeft... Nee, nee. Ja, je ja. Sjo, jo, jo, jo. ja, ik weet niet heel groot het waar. Maar Ryan Babel heeft net getekend bij Ajax. Dus, Oké, okay, uh, nou daar gaan we het zo meteen allemaal met over hebben Mark met van Mark, van van Mark van Rijswijk. Die gaan we twee keer bellen ja. vandaag. En ja, je hebt ook natuurlijk de selectie van Oranje en allemaal dat soort dingen. Dus ja, Louis, vooral Louis voetbal. Is Louis is terug, kijk eens hè. Ik heb het niet gehoord wat hij nog allemaal. Hij uh, heeft de alle sterren uitgegooid nou, en. Dat uh, meteen allemaal, ja. met Mark. En Frank, hoe hij uh, op Babel reageert. Oh, Frank komt ook dus, nog. Frank, nog Frank net. komt altijd, oh, Oké. Okay. Maar we gaan nu even luisteren naar een kwaliteitsnummertje, omdat het kan. En het is Gangnam-stijl. En dan denk ik van. Nee. En ik denk dan van ja, want het vind het wel een leuk nummertje. Waarom. Dit is jouw invloed, hè? Jij ik haalt het helemaal hem, niets hè, mee ja, te ja, maken. Nee, oké, okay. dan niet. Doe deze toch. Doe een half halve frame van de script. En Will I Am. Het is echt een positief liedje. Dus po Tobi, kijk maar aan. Positief. Goed? Mooi. Yeah, you can be the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world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 Uh, yeah, yeah. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers Be students, be teachers, be politicians, be priests Ja, je hoort de half fame van de script en who I am En als het goed is hebben we Mark Vrijzak aan de telefoon En het zal niet de eerste keer zijn vandaag Klopt. Ja, dat, klopt he? Goedenavond. avond Hallo, en, goedenavond. Ja, goeie avond hey, En ik smsde jou nog, uh, nog net uh, eigenlijk uh, voor de uitzending van uh, Wat is er nou met Babel en Ajax aan de hand? Ja, hij gaat naar Ajax Ja, en wat gebeurt er een paar, paar, ja, een paar uur later? Dat is dus het leuke van de vrijdag, de transfersluitingsdag. Uh, hij gaat naar Ajax dat Een hele verrassende transfer kunnen we wel zeggen ja nou ja, ja ik weet het ook, ik snap het voor een deel wel, want eigenlijk was op zoek nog naar uh, wat ervaring in ieder geval erbij, maar het meeste als een terugkeer van een speler, uh, nooit een groot succes. En Babel heeft natuurlijk al jaren eigenlijk niet laten zien wat hij kan, maar uh, ja, voor Ajax snap ik het, dat een ervaren aanvallen, daar hebben ze nog niet zo heel veel van. Mm -hmm. Zeker omdat ze fantasuurig gevoelig zijn, dus ja. ik ben benieuwd, het is ook voor één jaar het contract, dus eigenlijk dat niet een groot risico nee. tegenvallen. En als het, als het meevalt, dan kunnen ze in de winter altijd nog verlengen? Maar het is wel echt een... Is dat niet. Dat, als ik het begrijp, ja. dan is het meer de intentie ook voor Babel om zich in de kijk te spelen ja. van een grotere club. Maar het is wel uh, opmerkelijk, want Ajax uh, had hem gratis terug en heeft eigenlijk 17 miljoen aan verdiend. Ja, die, die verkoop van Ajax is heel goed geweest. Ja. Ja, dat, dat was al zo, of het verstandig is om hem terug te halen, want hij gaat wel wat geld verdienen natuurlijk, dus voor dus niks is ja. het niet. Uh, dus dat het terughalen is dan niet duidelijk of dat goed is geweest, omdat ze voor het juiste bedrag hebben verkocht, dat is, uh, dat is absoluut wel duidelijk. Hè. En ja, hoe moeten we Babel inschatten? Is het, een, een, ja, het is wel echt een versterking natuurlijk hè? Nou ja, de laatste, het is in ieder geval niks dat hij zo weinig heeft gespeeld bij Hoffenheim, dus uh, ik, ben, ik ben echt benieuwd. Ik ben benieuwd hoe hij ja. is en uh, wat hij kan laten zien. Leuk voor de Eredivisie kunnen we zeggen. Ja, dat zeker. En dan hebben we Pelle. Ja, Craciano Pelle ja. is het meer, hè? Ja. Niet Pelle. Pelle is een hele goede voetballer. Maar Pelle, uh, hoe zit dat met Feyenoord? Dat is een beetje een raar verhaal, vind ik, tot nu toe. Ja, het is nog niet helemaal rond. Verhoek is wel rond naar Feyenoord. Die wordt gereld voor uh, Cabral. Uh, Pelle nog niet. Uh, dat, ja, dat die, die verhalen zijn dus dat hij, dat hij gekeurd zou worden. Ja. Dat, dat het allemaal op het punt staat om rond te komen. Ja. Maar officieel niet, dus. Uh, nou, ik heb er nog niks technisch over te zeggen. Maar ja, dat is het leuke van de transfermarkt, kan als wij straks bellen om kwart voor zeven. kan het weer helemaal anders zijn natuurlijk. Precies, precies. Dat uh, zie je ook wel met Babel. Um, voor de rest, uh, ja, dat is wat je net al zegt, voor Hoek en Cabral, die ruilen van club. Komt niet zo vaak voor hè? Nou ja, nee, je ziet wat vaker uh, uh, transfers waarbij gewoon ja. spelersruil is. Ik weet niet, geen een gegeven moment slaap al met ETOO gehad en zo. Het is meestal wordt gewoon een speler gekocht, mm -hmm. want het moet allemaal weer net passen. Ik vind het apart. Uh, ik ben benieuwd hoe uh, Verhoek het gaat doen. Uh, ik vind het vooral apart omdat Feyenoord al een hele goede rechtsbuiten heeft. Zo ja. die niet van, in de voorselectie van het Nederlands helftal. Uh, maar goed, ik ga er dus vanuit dat, zij, dat Feyenoord ervan uitgaat dat ze nog een spit halen. Want dat moet natuurlijk sowieso. Je hebt heel weinig aan uh, Verhoek als je geen goede sterke spit hebt. Yes. En ja, als Pelle de voorzitter krijgt van uh, voor Hoek aan de rechterkant, en dat misschien dat schakelen naar links gaat, mm -hmm. dan kan dat dan wel uh, natuurlijk wat opleveren voor Feyenoord. Ja, want dan heb je een, een, een zeer goede aanval, kan ik wel zeggen, eigenlijk. Ja, en Cabral voor dat snap ik ook. Dat is een, uh, kijk, ik bedoel, dat is een goede versterking, in ieder geval voor de breedte. Normaal gesproken is er de Tani, die op de vleugel spelen. Uh, en dan heb je Cabral ja. van achter de hand. En dat is wel, meer misschien nog dan voor Hoek, iemand die ja. als je hem inbrengt met een actie, een, een, een, een dynamiek, die niet teweeg kan brengen. Kijk, Hoek is een hele goede voetballer. Uh, maar die heeft gewoon zijn voorzet. Een hele goede trap. Het is niet iemand die in de slotfase naar nou heel veel kan forceren met een, uh, met een actie en een dribbel. En dat heeft uh, Cabral wel. Ja, en, ja, er komt wel wat binnen als Cabral het veld binnen staat. Bij Feyenoord dan althans. Meer eigenlijk, meer eigenlijk nog dan misschien met Verhoek. Ja. Cabral, uh, eigenlijk ik zeg, Cabral heeft een, meer nog een eigen actie eigenlijk dan Verhoek. En zoals Johan Derksen zou zeggen. Dat Verhoek weer een beetje dichter bij huis is gekomen naar Den Haag. Hè? Ja. Dus, uh, okay, het zeg, moet beter uh, gaan als het goed is. Als Johan ja, Derksen gelijk zou hebben. Er um, zijn Daar nog meer opvallende transfers. Dat hij, uh, dat hij niet graag ver weg wil. Dat is wel ja. voorlopig hier voldaan. Want well, 20 is best wel ver voor hem dan, hè? Als je zo bekijkt. Zo uh, dus hij is in ieder geval dichterbij. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, zijn er zijn nog meer opmerkelijke transfers op dit moment? Echt opmerkelijk niet. Uh, nee, het valt, gezegd, dit gebeurt wel gewoon. De zaakwaarnemer van Braafheid ja. die is gesignaleerd in de grondsvesten. Het gaat over terugkeer van spelers binnen aan een oude club. Want net als Babel bij Hoffenheim, ja. braafheid bij Hoffenheim op een zijspoor beland. Nou, de links daar hebben ze al heel erg lang mee lopen klooien ja. bij Twente. En braafheid is er echt. Dat zou wel weer betekenen, bijvoorbeeld, dat Schilder naar het middenveld gaat. Ja, ja dat zou dan ook weer natuurlijk in kosten gaan van iemand. En dat lijkt mij dan drama, want Ver speelt zo goed. Ja, nou, zeker. Die ga, die ga je er sowieso niet uitlaten. Uh, Schilder is ook belangrijk. Dus dat zou de kost van braafheid, zou kort genoeg van het kunnen betekenen mm -hmm. dat het drama op de bank belandt. Ja. Uh, ja, goed. Voor, zeker omdat ze dus heel weinig he, hebben daar links achterin bij Twente, snap ik het wel. Maar als Schilder fit blijft met de middenvelders die ze nu hebben, dan zijn ze ook wel titelkampioen. Ja. Dus, uh, maar goed. Daarbij vindt Ajax ook nog eens een keertje aan de transfers van Nijtel De Jong naar AC Milan en uh, Van der Vaar naar HSV. ja Ja, nou, van, van de Vaar. Uh, ik ben er gelijk terug te keren naar Zouden. Ja, ja goed, jij... kijk toen hij van de de vorige keer naar Haasvouw ging, was een hele mooie stap voor hem. En nu is het toch een iets ander verhaal natuurlijk. Haasvouw nee. gaat geen kampioen worden, nee. ga ik meedoen op het titel in Duitsland. En als je zijn carrière nu bekijkt, uh, hebben we geprobeerd naar Real Madrid, uh, Spurs en nu weer, weer terug naar Haasvouw. Dan is dat toch niet denk ik de lijn die hij in gedachten zou hebben gehad. Mm -hmm. uh, maar goed, hij heeft daar wel een beetje de mooiste periode in zijn carrière gehad. Zeer populair, dus ja. dat kan wel een uh, succes opleveren. Ik denk ook dat Sylvie het niet erg vindt dat, dat hij weer in Duitsland gaat wonen. Ja. En de Jong, ja, ik ben benieuwd. Kijk, Milan, dat is wel een club om in de gaten te houden komend seizoen. Want daar verwacht ik niet mm -hmm. zo weinig van. Die hebben zo'n beetje iedereen die kan voetballen verkocht. Uh, en nu halen ze in ieder geval de Jong terug. en ze dus ja. neem ik van wat, uh, wat meer doen. Maar ook, ja, kijk, het is niet een club waarmee ik denk ik, dit seizoen voor de prijzen kan gaan spelen. Maar wellicht dat met de Jong in ieder geval weer alweer een... Uh, de terugkeer naar de, naar de top wordt ingezet voor, Zeker. voor Milan. En dan gaan we even eventjes, eventjes van de transfers heel even af, want er was nog veel meer nieuws deze week. Zoals bijvoorbeeld dat uh, Ajax weer wederom tegen Real Madrid zal spelen uh, voor de derde keer op rij. En voor de rest ook wel in een hele zware pool zal zitten. Hè? Ja, kansloos. Ik bedoel, hier hebben ja. we nu Babel teruggehaald, maar kijk gewoon naar de, de spelers die Ajax ook is kwijtgeraakt. Um, en dan is Moisander de prima vervanger voor Vertongen En ook voor de Eredivisie is dat goed genoeg. Maar je komt gewoon tegen de kampioen van Duitsland. De kampioen van uh, Spanje. En de kampioen van Engeland. Ja. Die praten met budgetten. Ik bedoel, wat ja. Ajax heeft betaald voor Moisander. man dan kan je Cristiano Ronaldo niet eens een week voor huren. Op het, dat, ja, uh, dat, is, dat is waar. Dus, dus, dus, dus zo, ja... Ieder, ieder punt dat de Ajax pakt. Thuis kunnen ze misschien nog een keer stunten. Ja. Maar een derde lijkt me eerlijk gezegd al zo goed als onmogelijk. Misschien dat Dortmund nog te pakken is. Maar Kijk, City, City neemt het namelijk ook natuurlijk ook heel serieus. City wil de Champions League winnen. Ja. Uh, Real Madrid neemt het ook altijd serieus. Dus het is niet zo dat je daar nog kans maakt. Omdat ze met een wat minder elftal komen. Tussen, uh, naar Amsterdam of zo. Mm -hmm. Ja, lijkt mij... Uh... Ja, het hij zit u die, die zegt dat ze erg onder de indruk, indruk zijn van Ajax en vooral voor, van de stelspeler pauze die nog geen minuut heeft gemaakt? Ja, precies. De, dat men het zegt wel genoeg. Ja. En heeft al wel een slimme routine gehaald. Maar hij blijft natuurlijk een jonge ploeg. Ja. Ik vind Ajax wel echt ook met de ja. tekeningen die ze dan doen. Uh, Absoluut een titelkandidaat. In Nederland. als je ziet voetballen. Ja, tuurlijk. Met uh, Sime de Jong die het echt heel goed doet. Dat wordt echt, het verbaast me dat hij nog zo weinig aan het Nederlands elftal is gelinkt. Ja. Uh, die zou ik daar toch wel een keer bij willen zien in ieder geval. Hmm. Uh, dus, dus Ajax, Ajax, Twente PSV. Dat wordt een interessante strijd om de titel. Wein, weinig clubs in de Europa League kunnen we zeggen. Zeer tegenvallend. Ja, tegenvallend. Ja, dat, ik bedoel dat het wel een pittig Kijk, AZ, sorry, heel moet je zijn. Anti is gewoon heel goed. Ja. Dus de AZ kan je dat eigenlijk niet eens kwalijk nemen. Zeker niet als je kijkt wat daar allemaal is vertrokken nog. Uh, ja, Feyenoord, die hebben zo, zo hard gewerkt voor zo'n ja. tweede te worden. En dan... Vlieg je eruit tegen Kiev en vlieg je eruit tegen Sparta-Praag. Dat is wel heel zonde. zonde ja. De moeite die erin is gestopt. En Ereveen, nou, die heb ik twee keer gezien. Die, uh, die, geen wonder dat die zich niet plaatst. Want die komen op dit moment mm -hmm. van alle fronten tekort. Ja, klopt. En dan uh, tot slot nog de voorselectie. Of de, de selectie van het Nederlands Elftal. Veel sterren ontbreken. Ja, opvallend. Hij uh, geen van de vaart. Uh, dat vind ik eigenlijk nog wel de meest opvallende naam. Al uh, is ook weer gezien de, hoeveelheid minuten die hij heeft gemaakt. Natuurlijk ja. wel goed te verklaren. Verder bij vind ik volkomen terecht, dat is misschien wel een van de beste spelers, de Eredivisie. Jammaat vind ik volkomen terecht, dat is de beste aankoop van Feyenoord tot nu toe gebleken. En de rechtsbackpositie is niet heel goed bezet. Uh, bij Ajax zit Van Rijn ook opeens weer op ja. de bank, hè? Ik bedoel, dat, daar werd natuurlijk ook heel veel van verwacht. Nou ja, die speelt niet uh, de afgelopen wedstrijd. Ja, dus, dus, maar ja. daar misschien straks meer over, over Ajax, over Van der Wiel. Um, ja, precies. Dat we in het tweede blok. Ja, precies, want dat is dus misschien van de wiel wel weer weg. Ja. Is, uh, heeft hij er nog iemand teruggehaald die al zeven jaar ergens anders heeft gegeven. <lacht> en, uh, ja, nee, ik ben benieuwd wat er nog gaat gebeuren. Ik verwacht bij de topclubs niet zo heel veel meer PC, zeker niet. Zeker niet. Uh, en dat gaat vooral om verhuur. Ik Twente, als we alle spelers die Twente nu heeft verhuurd, alleen nog aan VVV, dan zijn we de rest van de avond bezig, geloof ik. <lacht> jonge jongens, dat, uh, maar dat is niet zo super interessant, zeker niet... Uh, op dit moment nog, dat zijn jonge jongens dat, ja. dat vinden ze in Penlo wel leuk Die komen nog Pussies. Mogen we jou bedanken voor het uh, eerste deel van het blokje En dan uh, spreek je straks graag weer Is goed Oké, okay. oh, oh. tot straks Gaan wij luisteren naar een, ja wel een, een fenomenaal nummertje eigenlijk Het is Cash Cash met Michael Jackson hier op de Even op the king is gone Even now the king is gone Even now the king is gone The goes on I'm dangerous, yeah. don't matter if you're black or white, gotta come together working day and night, get, yeah. get, on the floor, we invincible, we unbreakable, yeah, yeah. no stop to the break of dawn. wanna rock with you, so get off the wall, you yeah. know, the king is gone.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 Ja, en je weet niet wat je hoort hier op Radio 7m. Wij weten het wel namelijk, want het was Otto Noos. Met de uh, million voices. Toch wel een lekkere plaats. En, uh, ja, wat er gisteren toch allemaal gebeuren op het voetbalveld? zo. Wij hadden voetbaltraining. Ik sms ja. Karim nog die middag, want wij hadden z'n voetbaltraining. Ik zeg, Karim, gaat het door? Ik zeg, ja. Ja, ja, ja, ja. Jor, tuurlijk gaat het gaat door. door. Gewoon, gewoon prima weer en zo. Ja, gaat nou. ga toch niet voor een buitje, gaan we toch niet stoppen? Nee. Nou, ik dacht het punt bakken Kijk, ik ging op buienraden kijken En daar stond alleen maar op dat het een beetje ging regenen mm -hmm. 2,5 mm, weet je, dat is een, een kopje ja. vol denk ik van, uh, oké, okay, weet je, daar kunnen we wel tegen We zijn niet zo zeker, maar ga verder Maar goed Ik uh, fiets er dus naartoe En het begint al aardig te regenen Ik was ook iets te laat, maar het begint al aardig te regenen ja. Dus ik kom eigenlijk al verzopen daarbinnen En toen begon het <laughs> ook te onweren ja. En ik kom in een krim. zat daar met een grote sch... Uh. <laughs> je kan dat trekken, ja Ja Alleen al met jij zo saai naar binnen kan. <laughs> dus Sorry. ik kwam zo binnen en onweer en alles achter me. Ik zeg, kijk, ja. dit gaat toch niet door? Klopt. Jawel joh, het is zo over. Het is zo over joh, het gaat gewoon door. Ja. En toen begonnen we toch te plensen. En te onweer en te doen. Goh, samen we Het hele veld lag onder. Mensen gingen, konden zwemmen op de parkeerplaats. Dat is letterlijk zo. En als je misschien het heerlijk Dat is echt zo. Ja, als je misschien het Herikles, uh, veld hebt gezien. Afgelopen weekend in de Eredivisie. Ja. Nou, dat gebeurde ons ook. Ja, maar hele... dit is veel erger nog, dit. He... Ja, dit was erger wel ja. hè. Je had hele bergen op het veld. Ja. Kunstgasveld. En weet je hoe dat komt? Want dat heb ik even uitgezocht. Nou. Het schijnt dus dat er onder kunstgas ook hete lucht is natuurlijk. Mm -hmm. Dus natuurlijk. wat er gebeurt, is dat het water inzinkt. Ja. En de hete lucht komt vrij. En daarom krijg je van die soorten met een trampolines. En hoe gaan die... door gaatjes te prikken gaan die weer weg. Of, de, nou, dat zinkt ook langzaam weer zelf ja, uit, okay. maar... Als je het echt meteen weer gebeurt, dan ga Maar ik dacht dat het veld wel wat regen aan kon hebben, hè. Ja, maar dit was wel heel erg veel, hoor. Ja. Dat nou, laat ik zeggen. Veel. Je stond ongeveer op het stond je tot, op, tot ongeveer een halve scheen binnen in het water. Toch? Ja, iets hoger zelfs. Waren, op sommige plekken kon je gewoon echt zwemmen. En ja, dat Kon je gewoon ja, echt ja, ja. drijven. Ja, dat is toch leuk. Ja. Nou ja. We hadden ook Mogolen die dan dat echt gaan doen. Die gingen dat ook echt doen. Ik ga geen namen noemen, Tim, maar... Uh, voor de rest... Ja, ik noem hem toch weer na, ja. Maar ja, dat is, het is wel waar. En ik heb. Weet je wat ik vandaag vanmiddag even heb gedaan? Nou. Ik heb het uh, debat bij Kneevoer en van de Brink dus, teruggekeken. Oké, okay, dus we gaan naar muziek luisteren. Nee, we gaan, als je even wacht. Maar even wacht. Oké. Okay. Ja. Ga, je gaat alsjeblieft niet over politiek hebben. Ik ga iets voorspellen. Nou. Samsung gaat de verkiezingen weer. Oké, okay, shocking. Het is ja, heel shocking dat je er twee aan hebt. We gaan We luisteren naar Pitbull en Shakira met Get It Started. Tobi en Technics, dames en heren. Geweldig. Ik zie de 7 cents. Now baby. Let's get started for life. Every time I This Right. Big news, news. Moon. Full time cruise, time cruise. Mumbai. Mumbai. Mumbai. A little bit of December night, like the Fourth of July. the Sky, hey. thriller Br in Manila. Manila. Knocking them out like Pacquiao. Yeah. No, I lead no Frazier, uh -huh. but from there I was off to Malaysia. <laughs> two passports, hey. three cities, hey. two countries. Uur hoorde met Cat It's Target. En uh, ja, het is wel een, een, een aardig dagje. Vandaag altijd vind ik. Met het sluiten van de transfermarkt. Ja, ja, ja het is een heel druk, druk dagje op in de voetbalwereld. Wij houden ook echt alle transfer voor jullie bij, hè? Ja, we houden jullie echt up to date. Up to date, ja, op de hoogte. Zo lijkt het bijna zeker dat Ajax 6 miljoen gaat vallen voor uh, vangen voor Van der Wiel. Die gaat naar Paris, Saint-Germain, waarschijnlijk. En over een uur hoor jij precies wat daar het. Ja, misschien is het dan al rond, of je weet het niet, hè mm -hmm. Maar over een uur hoor je precies wat er mee aan de hand is Met Mark van Rijswijk, die dan weer Intuned bij ons in een uitzending En uh, wat ook bijna Nou, zeg maar helemaal zeker is, is dat ik niet naar de wc ga En dat vangt de boer zo aan het hij hangt Goed, hoop ik Maar wanneer is hij precies afgelopen? Die uh, transfer window Vannacht, om 12 uur Dan Dus over, uh, over een uurtje of zes uh, Zes uur en een kwartier om precies te zijn. Oh, maar het is en dus, dan, dus uh... niet dat als wij hem zo meteen bellen dat het dan... Uh... Nee, dat is niet zo. Maar het is wel echt één van de laatste uurtjes. En Hij... het is gewoon zo dat in de laatste uurtjes komen altijd de, de, de grootste transfers. Oké, okay, dus, dus je, kan, je kan hem echt tot... Dus je kan zeg maar als je in je bed ligt en je hebt gewoon echt last van slapeloze nachten. Ja. Dan kan je hem gewoon blijven volgen. Die transferwindow. Ja. Maar dan en, moet je wel last hebben natuurlijk van... Slapen. Kom op, dit is bruggetje voor jou. Dit is. Ja, ik maak hem niet. Ik het slecht. <laughs> Dit is de oppositie met slaaploze nachten. Yo, hallo Steven. Goed luisteren, hè? Slaaploze nachten. Licht sterker, blikken voor ijzer in de stad vol mijn Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten, mijn gedachten op mijn masterplan. De kans met de daarvoor nog geen plan, hoe ver ik ben. Ogen vol van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel, ze daar, ik heb een stilzit. Klaar voor de arts, zie je de laline kicks. Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen. De zon breekt door. Wacht op, door mijn toekomst. zo drang naar morgen, daarom ik dreig wat in the En dat was de opposite met Slaaploze Nachten en we hebben Frank aan de lijn. Frank! Hey Tommy! Hey Frank! Hey! Hey, het is een drukke dag ook voor jou natuurlijk, hè? Ja, het is een heel drukke dag, ja. Ik heb Brian! Sorry? Ik heb Brian! Je hebt Brian binnen, hè? Ja, hij uh, binnen. Wat vind je ervan? Geweldig, ik ben heel blij ermee. Je stem klinkt een beetje raar vandaag, Frank. Ja, ik ben een beetje verkouden. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> Misschien komt het daardoor. Ja. ja. Maar je ziet hem ook echt als een versterking? Ja, ja natuurlijk. Hè. Het is een hele goede speler. Hè. Goed, goed in de diepte en in de goede pasen en in uh, al dat soort dingen. Oké, oké, oké. En uh, van de wiel weg, is dat een gemis? Ja, dat is wel een gemis, ja. Ja? ja uh, je hebt natuurlijk ook uh, Ricardo. Ja, Ricardo heb je. Die, uh, die uh, doet het goed bij de rivieren, vooral bij de Rijn. Ja. Dus dat is wel mooi. Hmm. Bij Nek. Vooral bij de ja, Rijn. nee, bij Pintessus. Me mm -hmm. Dus ja, uh, heel leuk, heel goed. Ben je heel blij mee? Ja? Ja, ja bent... hadden we hadden wel helemaal geen geld gehad voor gek. Ja, ja, 6 miljoen dat is... Nou, het is nog niet helemaal zeker hè, maar kun jij het bevestigen voor ons? Nee, nee, nee natuurlijk niet. Nee? Nee. Nee, jij mag het nog niet bevestigen zeker? Nee, nee, maar dat Mark. ik. Oh, Oké, okay. dat kost je geld als je, als je dat bevestigt? Nee... Nee. Nee, het is niet nee. zoals bij wie is de mol dat je opeens een hele hoge boete moet betalen als je iets vertelt wat nog eigenlijk helemaal niet uitgebracht mocht worden Wie is de mol dan? Ja dat, ah uh, shit waarom zei ik dat ook Nee, uh, Frank, uh, ik bedoel ja. gewoon dat dier, dat dier de mol, dat bedoel ik Frank. Oh, ja. Wat? En ik mollen mol Ja, ook In de arena? Uh, nee, de buiten oh. Maar goed, waarom dan voetbal? Dan... voetbal, voetbal, hey Frank oh. Ja? Even terug bij het, uh, bij het voetbal Ja uh, Welke spelers zou jij nog graag willen? Uh, ehm... Gewoon, gewoon nu last minute. Gewoon even uh, binnen het budget. Uh, binnen het budget. Ehm, uh, uh. dat wordt moeilijk. Uh, wie zou jij willen supporten? Wie ik het liefst bij Ajax nu zou ja. willen zien. Oeh, dat is even lastig. Even denken. Nee, bestaat niet. Oeh, dat is wel lastig. Ik heb nooit ja nooit Ja, goede rechtsbeen heeft hij. Ah. Nee, ik, ik zou het echt niet weten. Oh nee, nee, joh, niet, uh, ik ben niet iedereen denk ik. Uh, ik wil nog twee dingen. En, uh... Ja, je voelt je nu wel echt compleet? Ja, we gaan ook een, uh, een Ikea bouwen naast die arena. Ja. Die staan er maar nog dichterbij. Ja. En dan, uh, trouwens, heb je naar, uh, naar Slim FM geluisterd? Nee. Daar uh, deze, wie mij langs na kon doen. Ja, en? Wie kon het er langs? Nou, dat weet ik niet, maar dat ging dus over wie het... Het langst... Ik ah, kan doen. En hoe lang kan jij ah, doen? Zullen we even timen? Zullen we even kijken? Eh, heb jij een horloge bij? Maar, ik pak even een stopwatch, Frank. Eventjes, ja. uh, één seconde. Kom weer. Ja? Ja, ik heb... Ja. Een... Even kijken hoor, wacht al eventjes. Wacht al eventjes, daar komt ja, ie aan. Ik heb, lang. Het... Die, die lang. ik heb een stopwatch op mijn telefoon. Nee, kom op, Eventjes terug in je concentratie. Oké. Wacht even. Ja? Drie, twee, één, go. Ja, dat was 16 seconden. Dat is best wel lang, hè? 16,3 seconden. Ik weet wow. niet wat het record daar was. Dat gaan we even uh, nakijken. 10 seconden. Maar ik, dit is heel goed hoor, Frank. Ja, Nie het is, ik doe, maar ik niemand wil, uh, kan. Hoe lang hun het ook doen, niemand kan het zo goed als de echte Frank natuurlijk. Inderdaad. Even een laatste, ja. laatste vraag, Frank. Ja? Uh, Injesta, speler of, uh, van het jaar. Ja. Terecht? Of vind jij dat Messi of Cristiano Ronaldo had moeten winnen? Nee, ik heb nog een Bel, maar Platini. Uh, ja, en wat zei hij? Ja, hij zei: Vlaat, met mij. Ja? Hij hoe gaat het met je oude, oude man. En uh, toen, eh, uh, eh. Uh, en uh, toen zei zei Vlaat tegen mij: Van, eh, uh, Frank, hoe gaat het met mij? Eh, goed, met jou well, ook goed. Ik kan vissen, zei hij. Ik zei: Hij maar de club. En toen heb ik gezegd tegen Vlaat: hey, Kun je Julimani er niet uh, van maken? mannen. Ja. Ja, ik, ik denk niet dat die het wil. Ja, nee, maar weet je waarom? Want wij moeten hem transpareren. Ja, ja, ja, dat snap ik. Nee, is maar de speler van het jaar en de uh, is het is goed. Ja, oké, okay, maar ik, ik denk niet dat de. Nou, de, Uweef komt natuurlijk al niet heel erg geloofwaardig over, maar dan al ja. helemaal niet meer. Nee, maar het is toch. Dat is toch dat, dat, dat, ik heb een flauw gezegd van. Uh, ik bied 10 miljoen op. Ja. Maar hij is ja. niet te veel geloofwaardig. Kan weten wat ik van de, van de pool vind? Nou, ja, wat vind je daarvan? Kut. Ja? Ja. <laughs> wat, weet je, wat vind je, denk ik, de lastigste ploeg? Uh, is dat uh, Real of City? Dortmund. Dortmund? Ja, dat zijn de, da dat zijn de la Ja, Dat zijn de lastigste, hè? Laatste minuutje, hè? We hebben wel een plan voor de laatste minuut. Mm -hmm. ik, uh, ik heb nog een uh, goede vriend uh, met staan in verbond, Wesley. Ja. Die, uh, die op Esteban weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is een nou, goede vriend van het je. Oh, die, die laat je even ah, het Dat is een helikopter. Dan is hij niet in het stadion, dan is hij in verbod en dan wordt hij gedropt het. Ah, slim. Leger. Slim. Ja, niet doorvertellen. Nee, nee, nee, ik zal het niet doorvertellen. Gelukkig luistert er ook niemand naar deze show. Nou, oh, dat is mooi. Dat is een, een mazzel. Wat Was dit op radio dan? Wat? Wat zit op de radio? Nee, ben je gek. Oh, en al was ja. het niemand ja, luistert naar deze show. Het helemaal niet rond, hè? Dat, dat maakt niet uit. Nee, precies. Frank! Ja. Wij gaan naar Tim Berg luisteren, a.k.a. Avicii met Runaway. Mag ik jou heel erg bedanken. Hé, hey, jij well, hey, well, yeah, uh, Mark is Berg, dus, toch? Yo. Tim Burke met Katie Ryan. En het is toch wel echt een. een Runaway! Ja, het is een lekker nummer. En wist je dat Tim Burke eigenlijk gewoon ook Avicii is? Ja, dat weet ik. Dat is toch Dat raar. zei ik ook net. Ja, Tim met... Burke aka Avicii Maar hij heeft, hij, Avicii heeft dus drie namen: Tim Burke, Avicii en. Uh... Frank. En Frank. <laughs> nee, nee, <laughs> niet Frank. Waar was, eigenlijk? was die, wat? Ja, hij eigenlijk? Ja, hij was er net, maar jij was er net. Ja, ik had last van mijn kill, dus ik had ja. het gedronken. Nou, hij was er net. De, alweer? Je hebt het weer gemist. En? Nou, nee, niet heel erg veel te melden hoor. Nee? nee. Hij ging langs de langste. Over Oh doen. Slim FM Ja Oh en? 16 seconden 16.3 Dat is wel echt heel lang hoor Dat is best cool. wel lang ja. um, Wat staat nog meer voor klaar? We hebben het volgende uur uh, Keep Your Head Up uh, Het is een, uh, niet de versie van die jij kent Maar het is een, een wat veel versie We hebben nog Jump From A Waterfall Van Chris Hoorda. Ik vond vanavond ook een voice Dit is weer een bruggetje En we hebben nog een keertje Mark Verrijstek aan de telefoon Over Five. de last minute transfers Um, er is nog niks bevestigd in de tussentijd. Nee, hè? Nee. Maar wat vind jij nou echt... Wat, wie zou Ajax nog moeten kopen? Ajax? Waarom precies Ajax? <laughs> Omdat ik toch iets moet zeggen. Uh, nee, maar... Ik, ik, ik heb ik... het gevoel dat je deze vragen al eerder hebt gesteld. <laughs> is deze vraag al eerder gesteld? Ja. Door wie? Ja. <laughs> door, wie? Nou, door Franks broer. Maar... Oh, nee, Ik leuk. zou het echt niet weten. Doe hij jou om het aan- en verkoop van Ajax gaat vragen? Ja, ja, ja. Maar hij, hij heeft mij ook al een tijdje tijdje in de snies hoor, voor, uh, ja? voor leidinggevende functie bij Ajox. Ja echt? Ja ja, ja, ja, ja. Zou je niet zeggen? Jou, jij en een leidinggevende functie? Nee, maar toch, hij wil mij hebben en best begrijpelijk. Zeker in de techniek? Nee, niet in de techniek. Dat is niet, maar beter uh, ook, hè? Ja. ja de, want bij jou gaat er nooit iets mis. Nee, helemaal nooit. Nee. Nee, dat weet je toch? Dat, dat weet ik. Wat ja. we in ieder geval alvast gaan zeggen tegen u is we'll be right back. We zijn zo terug. Met het tweede deel van het weekend in, hier op Radio CVM. En onder andere Mark van Huysheik, Toby Onderborger, mijzelf, de regen buiten en het warme gezellig gevoel achter de radio binnen. Ik zeg tegen u, tot zometeen en tot na het... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...